Na de Anjerevolutie van 1974 hebben de Portugese socialisten geld nodig... en Europese kameraden besluiten hulp te bieden. P van de Aar, Harry van den Berg smokkelt koffers met geld naar Lissabon... op verzoek van niemand minder dan Willy Brandt. Geheime geldtransporten in andere tijden vanavond 10 voor half 10 op 2. Zweden zijn ook zuinig. De nieuwe Volvo V60 en V70 zijn nu verkrijgbaar met 20% bijtelling. Ook in automaat. En dat is dan weer slim.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Paul. Ja, welkom in Tweede Uur. Zometeen om vijf en half twaalf hoort u een spoor terugdocumentaire... over de man die ons van Indië afhielp, diplomaat Herman van Rooyen. Maar eerst gaan we naar de wortels van onze democratie. Dit jaar herdenkt Nederland het feit dat de latere koning... Willem I. in Scheveningen aan land kwam... zich aanvankelijk, aanvankelijk als soeverein voorstel in 1815 als koning liet installeren... en het land, zoals het comité 200 jaar koninkrijk betoogd... niet alleen ontstond, maar zich ook ontwikkelde... tot de democratische rechts- en eenheidsstaat waarin we nu leven. Suggestie die daarvan uitgaat is dat nog de democratie... nog de eenheidsstaat een eerdere start hebben gekend. Het is een prikkelende stelling, vooral ook omdat 1813 vooraf is gegaan... door de democratische periode van de Bataafse Republiek... en de centralistische periode van de Eerste Hollandse koning Lodewijk Napoleon. Zijn dat tot mislukking gedoemde ex experimenten geweest? Was het parlement van de Bataafse Republiek een Frans marionettentheater... voor een publiek dat ondanks dat verdeeld bleef? Of is de democratie, zoals we die nu kennen... eigenlijk in die tijd in strikt Nederlandse variant uitgevonden? Nou, op die laatste vraag zoeken we vanmorgen een antwoord... met historicus Joris Oppens. Uh, want, Odens, neem ik waar. Want hij heeft 217 jaar na dato... voor het eerst als Nederlands historicus... een boek geschreven dat zich helemaal en uitsluitend... op die eerste vaderlandse parlement heeft gericht. Het boek heet Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798. Joris, goedemorgen. goedemorgen. Hoe kan het nou dat jij de eerste bent? Ja, dat is een vraag die ik me in de jaren dat ik met het onderzoek bezig ben geweest ook vaak, vaak heb gesteld. Uh, het, alleen al omdat het eigenlijk gaat om toch een van de opwindendste periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Uh, nou, er is lang eigenlijk relatief weinig aandacht geweest voor die uh, Bataafse geschiedenis. Uh, dat is gelukkig uh, de afgelopen decennia veranderd, uh, verbeterd. Er uh, is ook wel het een en ander geschreven over dat uh, parlement hè, in, in, de bredere, in het bredere verband van dat onderzoek. Maar uh, ja, niemand had het ooit nog bedacht om uh, uh, echt een boek te schrijven... over dat eerste parlement van Nederland. Uh, dus dat is uiteindelijk geïnitieerd door het, uh, de, de trekkers van het onderzoeksproject... waar ik aan verbonden ben geweest. En uh, dat is een NWO-project uh, waarbij een van de doelstellingen was... Uh, dat parlement onder de aandacht te brengen. Uh, ja. En dat heb ik geprobeerd te doen. Ja. Heel, heel even dit. We hebben natuurlijk wel de grote historicus... dat moet even genoemd worden, Pieter Geil. De man die in, in, in, in de jaren 50 en, en, al, al riep... we moeten veel meer aandacht geven aan die patriottentijd. want dat is belangrijk, was ik een bekende anti-orangist. Maar dus de, de, jullie zijn allemaal schatplichtig aan die man die min of meer vergeten is. Je nou ja, voor een aan Pieter Gel en ook wel aan, uh, aan Kolenbrander. Ik bedoel, natuurlijk zijn er wel mensen geweest al vanaf uh, de, nou ja, de vroege 20e eeuw... die hebben geprobeerd dat onder de aandacht te brengen. Maar die hebben dat vaak uh, geprobeerd te doen in hun werk... zoals Geld bijvoorbeeld ook in een, in een breder vogelvluchtperspectief. Hè. Dus gewoon, nou ja, in zijn grote studie, geschiedenis van de Nederlandse stam... heeft hij wel degelijk inderdaad veel aandacht besteed. Relatief veel is het vergelijkt met wat er daarvoor was gebeurd aan die Bataafse periode. Uh, ja, maar ik wou ik alleen maar zeggen, zoals mensen van de Tweede Wereldoorlog... Uh, die, die daar boeken over schrijven, schatplichtig zijn aan Louis Jong... mogen we toch best vaststellen dat jullie schatplichtig aan geil zijn? Nou, dan, absoluut. En eh, dat, zeker? dat is wel ja. gewoon een van de... En dat is ook... Uh, ja, nee, dat kan ik alleen maar met je eens zijn. Laten we beginnen met wat er nou precies gebeurde. 1795 het de Fransen Nederland binnen. Prins van Oranje vluchtte naar Engeland. Het land ging zonder bloedvergieten... In, in Friesland was het nogal heftig, maar in de rest van het land... zonder bloedvergieten over in de handen van Fransen en Patriotten. Want met de troepen meekwamen de Patriotten in ballingschap... die ja. gezien hadden hoe in Frankrijk een nationale vergadering was ingesteld. En toen? Ja, nou ja als ik heel eventjes terug mag gaan naar, naar de vroege jaren tachtig... die Patriotten-tijd, want uh, het, veel van de ideeën... die uiteindelijk in die Bataafstijd in de praktijk werden gebracht... die waren toen eigenlijk al ontstaan uh, in de hoofden van de Patriotten. Hè, de geschiedenis van de Republiek... Kenmerkt zich uh, door uh, een hevige strijd, vaak tussen twee elitaire uh, groeperingen. Uh, nee, de Oranje-gezinde, stadhouder gezinden. die op de hand waren van een, een machtige stadhouder van Oranje. En anderzijds wat we noemden de staatsgezinde. Dus uh, mensen die vonden dat de macht meer moest liggen bij nou, vooral uh, de provinciale statenvergaderingen. Uh, dat is iets wat je eigenlijk uh, gedurende de geschiedenis van de republiek vaak ziet: dat conflict. En toen in de jaren 80 uh, leidde dat weer op, maar kreeg een ander karakter. Omdat onder invloed van allerlei ideeën uh, uh, nou ja, door politieke verlichters uh, uh, gepopulariseerd en bijvoorbeeld ook de Amerikaanse revolutie die vlak daarvoor had plaatsgevonden. Uh, uh, er ook een uh, groep kwam van burgers die zeiden van ja uh, deze beide elitaire groeperingen dat moeten we eigenlijk niet hebben. Wat we moeten hebben is uh, um, volksinvloed. en uh, een vertegenwoordigend bestuur. Dus dat is eigenlijk dat in, in essentie dat idee van het vertegenwoordigend bestuur. dat kwam al in de jaren tachtig. Nou ja, we kennen uh, waarschijnlijk al nou hoe, hoe, hoe dat is af. Ja? Wil je zeggen dat dus de voedingsbodem uiteindelijk. van die, van die parlementen niet zozeer hebben gelegen bij die militante patriotten. Die, die weg waren en terugkwamen. maar dat er eigenlijk in het land al een voedingsbodem was. Die ontstaan. Ja, nee, dat, dat idee, dat is essentieel. Van een vertegenwoordigend bestuur, dat, dat is al bedacht. Uh, nou ja En we kennen dus hoe, hoe, hè, hoe het is afgelopen met de patriotten, weten we. Nou ja, onderdrukt, Goejan Verwellen Sluis en dergelijke. Dus uiteindelijk weggejaagd. Uh, en een deel van die patriotten ging inderdaad uh, uh, naar het buitenland. Een deel ging ook gewoon ondergronds, uh, uh, bleef in de Republiek. En die periode die toen volgde, de periode van restauratie... Uh, uh, daar gingen die ideeën bleven zich verder ontwikkelen... Onder meer ook onder invloed van de Franse revolutie... die twee jaar later uitbrak. Uh, en die patriotten die hadden een idee gehad van vertegenwoordigend bestuur... voornamelijk nog uh, binnen de oude kader, denkkaders op lokaal niveau... Uh, maar vervolgens kwam in Frankrijk, waar dus veel van die patriotten zaten... en meekeken, uh, werd het, was, was het idee opeens van... nee, we moeten uh, uh, vertegenwoordigd bestuur hebben op nationaal niveau. De Assemblée Nationale. Dus, de, ja, precies. Ja. Dus de, de, de derde stand die voor zichzelf begint... Uh, zich uitroept tot Assemblée Nationale. En uh, dat is uh, een van de dingen. Kijk, vaak wordt dus uh, uh, gezegd van... nou ja, het waren allemaal copycats van de Fransen. Dat is zeker niet waar, dat weten we nu. Maar dit is nou wel echt een idee waarvan je kunt zeggen van... Uh, dat, dat dat hebben ze dus, van de Fransen. Het idee waar het om gaat, hebben ze van de Fransen af. Nou ja, dat is goed een van de ja. belangrijke ideeën. Maar het idee bijvoorbeeld van vertegenwoordigend bestuur in essentie, dat was dus iets al wat al door die patriotten was ontwikkeld voordat die Fransen daar maar over uh, bezig waren. Maar de stap die hier belangrijk is, voor mij, voor het parlement. Uh, uh, dat idee van een nationaal parlement, daar, daarin zijn ze geïnspireerd door, door die Fransen. En, en uh, toen uiteindelijk in 1795 die patriotten die zich toen tafel noemde, uh, de, de kans kregen om uh, uh, die idealen in de praktijk te gaan brengen... Uh, omdat uh, met Franse steun die stadhoudelijke troepen werden verjaagd. Uh, toen uh, had men zoiets van... Nou, nu moeten we dus ook in Nederland zo'n nationaal parlement gaan maken. En daarvoor moesten uh, moest er verkiezingen komen. Wie mocht er kiezen? Uh, en wie mochten er gekozen worden? Nou, er, mocht, er mochten, er mochten uh, uh, relatief genomen heel veel mensen kiezen. Uh, uh, mensen, uh, mannen dan voornamelijk, want er was wel nog alleen kiesrecht voor mannen. Maar het ging wel om alle mannen uh, uh, van 20 jaar en ouder. die niet uh, uh, bedeling, de staatssteun, uh, ontvingen. Nou, dat waren best veel mensen. Maar goed, daar nog, uh, daar, gewoon, uh, relatief gezien, mochten er meer kiezen dan. Uh, uh, uh, uh, gedurende bijvoorbeeld uh, tijdsverkiezingen in, in de hele 19e eeuw. En, en dat waren... Oké, okay, dus waren dat, zonder aanzien des persoons... maakt het niet uit wat je, of je orangist was geweest of je katholiek was? Nou, dat is wel nog een of, belangrijk voorbehoud dat je daar noemt. Eh, eh, eh, eh, eh, je moest een verklaring afleggen, dus relatief eenvoudig. Je moest zeggen van ja, ik ben tegen eh, het stadhouder. Uh, dus nou ja, echte eh, overtuigde orangisten, die, konden zich dat niet, uh, die wilden dat niet. Dus die werden daardoor af, uitgesloten van het... Maar het was wel hun eigen keuze. Uh, uh, en vervolgens wat wel heel uniek was... is dat inderdaad mensen van alle verschillende religieuze denominaties uh, mochten kiezen... en ook gekozen mochten worden... Uh, dat is heel opmerkelijk, omdat uh, dat is iets wat vrij plotseling werd ingevoerd. En in de hele geschiedenis van de Republiek... Uh, uh, waren het eigenlijk alleen de, nou ja, uh, uh, wat toen gereformeerde heette... wat je nu Nederlands hervormde zou noemen... die uh, uh, mocht, mochten deelnemen aan het bestuur. Daar werd dus uh, uh, meteen aan het begin van die Bataafse tijd rigoureus mee gebroken. Dus... Deze mensen, hoeveel mensen komen nou in die nationale vergadering? 126. Er wordt gekozen voor een districtenstelsel. Uh, dus uh, Nederland wordt er allemaal kleine stukjes opgedeeld. En dit, dat, uh, uiteindelijk leidt dat tot 126 een districten. Een even aantal. Dus je kan, uh, uh, uh, je kan dus een even aantal je kan door twee delen. Dus het, kan, het is toch handiger om een oneven aantal... dat er altijd een meerderheid of altijd nou, een minderheid... We hadden is. Dus zeker ook van die Fransen afgekeken. Of hadden die dat wel voor elkaar... Nou ja, het Franse parlement was vele malen groter. Hè? Ook dus daarmee vele malen chaotischer, uh, zou je kunnen zeggen. Dat is uh, in zijn hoogtijdagen meer dan duizend leden. Nee, dit is gewoon een, een, een systeem van verdeling... waartoe ze hebben besloten. En ik denk niet dat ze daar uh, uh, uh, uh, meteen... Uh, hebben gedacht aan, uh, uh, nou ja... Uh, wat, kijk, wat, wat, de essentie daarvan is dat er altijd één iemand voorzitter was... en die mocht niet meestemmen. Dus uh, dan uh, okay. uh, En, en nou ja, in de praktijk kwam het eigenlijk ook nooit voor dat iedereen er was. Dus uh, het, uh, het, was, uh, het wisselde heel erg hoeveel mensen er aan die stemmingen deelnamen. Nou zitten al die mensen bij elkaar in een hok... die uh, ook heel veel mensen die nooit aan het bestuur hebben mogen deelnemen... omdat ze zeker, bijvoorbeeld zeker. katholiek of jood of doopsgezind waren. En die moeten dat gaan uitvinden. Gaan ze nou het, uh, het Fransisch... Aanstelling is dat dat zij werken dat wat ontstaat een typisch Nederlandse variant is, dus dat het geen marionettentheater is. Ja, nou ja, goed, een typisch Nederlandse variant. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, kijk. Ze lieten zich door verschillende dingen inspireren. Er was dat Franse voorbeeld, dat Franse model... maar dat was, zoals ik al zei, nou, veel groot. Het was gewoon een parlement met een heel ander karakter. En dan was er toch, de, uh, hoe je er ook tegenaan kon kijken... Uh, de toch zeer rijke vergadercultuur van de Republiek der Nederlanden. Waar, uh, he, de vergaderen waar, konden we. Ja, ja he, dat, dat was iets uh, waar uh, toch best veel van die mensen... op de een of andere manier uh, al wel de nodige ervaring mee uh, hadden opgedaan. Uh, en uh, ja, uh, hoewel zeker in de retoriek uh, men het belangrijk vond... om echt heel duidelijk die breuk aan te geven met het oude regime... Uh, was het niet zo dat daarmee alles wat uh, goed werd bevonden... uit die oude vergadercultuur meteen werd, uh, werd weggegooid. Dus uh, bijvoorbeeld in de manier waarop uh, uh, nou ja, uh, de voorzitter... die werd veel macht toegekend en dat gebeurde op een manier... Uh, uh, zoals dat ook gebruikelijk was geweest in de oude vergaderingen. Uh, er werd heel veel waarde gehecht aan uh, kleine commissies. Uh, Commissiearbeid. Dat was ook iets wat men heel erg gewend was... uit uh, de vergadercultuur van die oude republiek. Dus heel veel elementen werden toch wel... Uh, uh, nou ja, niet, meestal niet op dezelfde manier... maar in een, in een, in een nieuwe vorm overgenomen uit uh, nou ja, die, dat, de, de, de eerdere republiek. Ze kozen... Uh, um... Het gebouw waar later de Tweede Kamer in uh, die zaal... is dat hun keuze of werd daarvoor ook al in vergaderd... Uh, nou ja, het is, kijk, de, voordat die dat parlement tot stand kwam uh, was er heel veel gesteggel. Uh, dat heeft bijna een jaar geduurd. Hè. Je moet je voorstellen in januari 1795 uh, viel dat stadhoudelijke regime. Pas op 1 maart 1796 ging dat parlement van start. Omdat er dus heel veel gedoe was over ja. hoe dat er moest uitkomen te zien. Uiteindelijk hebben ze een reglement gemaakt, een soort van... Ja, semi-grondwet, voordat er een eigenlijke grondwet kwam. Want dat moest het parlement zelf gaan maken. En daarin stond van, ja, de staat van Holland moet een vergaderzaal ter beschikking stellen aan het Binnenhof. En dat werd de voormalige balzaal van Willem V, de stadhouder, van, nou ja, die stond leeg. En daar pasten de mensen goed in. De vergadering stelde zich uiteindelijk ook ten doel om een grondwet vast te stellen. Ja, nou ja, die kreeg dat als taak mee eigenlijk. En dat, dat is iets wat, nou ja... Eh, kreeg dat als taak mee? Van ja, van, van, nou ja, van de mensen die dat reglement hadden opgesteld. En okay. dat waren uiteindelijk akkoord. de verschillende uh, gewestelijke uh, akkoord, vergaderingen... Akkoord. die provisioneel het bestuur uh, uh, uitmaakten na 1795. En uh, het hele... Het concept van een grondwet was toen nog heel nieuw. Dus het idee dat een grondwet een geschreven document is... waar de rechten en de plichten van de burger in worden vastgelegd... Uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook gewoon de, uh, de verschillende functies van de overheidslichamen. De, dat was een concept wat nog maar heel kort bestond. En daarvoor uh, was er dus nog niet een, een grondwet. Dus ja, op een gegeven moment kreeg men het idee van we moeten zo'n grondwet hebben. Dat gebeurde in Amerika eerst, toen in Frankrijk en dus ook in Nederland. En nou ja, de, daarmee. Zijn, zijn wij de derde ze aanslag... in de wereld? Zijn wij de derde in de wereld? Uh, ja, ja. ja dat, is toch, dat is toch iets om trots op te zijn. Hè? Wat je er verder ook van vindt, overigens. Nou is ja. uiteindelijk het experiment een beetje uit de bocht gevlogen. Want er zijn twee nationale vergaderingen geweest. De eerste kwam met een voorstel voor de grondwet. En die werd dan in diezelfde nationale vergadering weer afgestemd. Het voorstel strandde dus. Het kwam... Afgestemd door het volk, hè? In een referendum. Oh, dus in, de... Ze hebben dat wel afgemaakt, dat uh, ontwerp. Maar het volk uh, was daar niet over te spreken. Oké, okay. en toen kwam er een tweede vergadering. Daar is eigenlijk een staatsgreepje gepleegd. Ja. En toen kwam in 1798 de grondwet er alsnog doorheen. Ja. Dat klopt toch, hè? Ja. Het draaide dus uiteindelijk op uit dat het democratie-experiment... wel gauw viel al in een eenpartijsysteem. Ja, ja. Nou ja goed. Hè, dat, het idee van die partijen... Uh, dat, dat, is, dat is altijd een beetje tricky... als je het hebt over, over die late 18e eeuw. Want partijen als zodanig moderne politieke partijen... die bestonden er nog niet. En de, dat parlement werd heel erg begonnen vanuit het idee... Uh, van, uh, nou ja, breken met het oude systeem... breken met het gebod van last- en ruggespraak. Dus in het, in het oude systeem had je ook wel... een centraal overheidslichaam, de staten-generaal. Maar de mensen die daar zitting hadden... die moesten doen wat de provincies uh, hen opdroegen. En daar wilde men mee breken. Men wilde dat de mensen die nu in het parlement kwamen... onafhankelijk konden uh, uh, opereren en stemmen en oordelen. En dat onafhankelijkheidsbeginsel... dat gold dan niet ten, alleen ten opzichte van de lastgevers... maar ook ten opzichte van elkaar. Dus vond men uh, in beginsel een negatief uh, verschijnsel. Maar uh, ja in de praktijk uh, blijkt het toch wel handig... dat als je uh, met een groep uh, ontdekt dat je dezelfde uh, mening bent toegedaan... Ja. om dan samen te werken om dat, uh, om dat uh, uh, gedaan te krijgen. Precies, het, het ontstaat in feite een soort organisch. We moeten alweer afsluiten, Joris. Even die stelling van um, uh, 200 jaar koninkrijk. Uh, de, uh, vind jij nou dat de... Wortels voor onze uh, democratische rechtsstaat 217 jaar teruggaan? Naar jouw tijd? Of. Nou, hè, over die viering uh, van het 200 jaar koninkrijk is er natuurlijk afgelopen tijd veel in de media over gezegd. En ik, ja, uh, Laat ik vooropstellen dat ik iedereen zijn feestje gun. Uh, uh, dus dat lijkt me op zichzelf uh, niks mis mee als mensen dat gedenken. En vervolgens denk ik denk dat er zeg maar, twee kampen zijn. Nou, als ik heel kort mag houden. Nee, het, het moet inderdaad nee, zo een dat ik kan kamp. Zo ontzettend je... kort dat het niet meer. Maar naar jouw idee, uh, gewoon even je, je eigen. Uh, nou ja, ik, ik, in, in een paar zinnen. Ik, ik denk. Ik denk uh, dat uh, uh, dat, die, dat dat er wel degelijk dus uh, aandacht moet zijn voor het feit dat er uh, uh, uh, de wortels... van de democratische rechtsstaat uh, en dergelijke eerder liggen. Ik denk ook dat die aandacht er ook wel degelijk is. En ik denk dat er uh, ten opzichte van bijvoorbeeld uh, de viering... 50 jaar geleden uh, uh, inmiddels het zoveel is doorgedrongen... dat niemand meer kan beweren. Het is begonnen echt bij 1813 zonder dan, naar de, dan de vraag te krijgen... van ja maar, ja maar. Okay. En dat is op zich uh, winst. Zou winst ik Joris Oddens, jouw boek Pioniers in is uitgekomen bij Van Tilt. Het is tijd voor het spoor terug. De man die ons van India afhielp. Over het diplomatenleven van Herman van Rooyen, Geboren in 1905, overleden in 1991... Afgelopen week verscheen zijn biografie, geschreven door Hans Meijer... en Rimko van der Maar, getiteld Herman van Rooyen, een diplomaat van klasse. En dat was hij. Van internationale klasse zelfs. Als woordvoerder in de VN, als ambassadeur in Ottawa, Washington en Londen. Maar zijn internationale prestige dankt hij toch voornamelijk... aan zijn doorslaggevende rol in de onderhandelingen... met de Indonesische Republikeinen in 1949. Die leidden tot de Van rooyen Roemakkoorden akkoorden En die leidden een half jaar later weer tot de Indonesische onafhankelijkheid. Luister naar een portret dat Paul van der Gaag maakte van deze man die voor alles diplomaat bleef tot in zijn pri privéleven toe. Ik ben bang dat ik opnieuw hier gekomen ben... om maar heel weinig te kunnen zeggen. Maar uh, ik kan wel dit vertellen. Dat uh, de twee delegaties, de Nederlandse en de Indonesische... Uh, Overeenstemming hebben bereikt op essentiële punten. Zo begroet Herman van Rooyen de pers als hij aankomt op Schiphol, na in Amerika de onderhandelingen met Indonesië succesvol te hebben afgerond. Hoffelijk, een tipje van de sluier oplichtend, maar uiteindelijk niets prijsgeven. Typisch van Rooyen, zo blijkt ook uit de verhalen van degenen die wij over hem spraken. Zijn schoonzus, Digna van de Walbaken. Het was niet dat hij vreselijk zwijgzaam was, dat, dat niet. Maar uh, hij liet niet het achterste van zijn tong zien. En dat is een goede eigenschap voor een diplomaat. Zijn vriend, de onlangs overleden journalist en commentator Jeroom Heldring. Hij, hij luisterde goed. Uh, en dat, dat, dat deed hij: neem je de mensen mee uh, voor je in. Zijn collega diplomaat Adrian Jakobovic. Hij was geliefd bij het personeel... omdat hij zich inzette voor zijn personeel. Maar er was tegelijkertijd ook een grote afstand. We hadden geen persoonlijk contact met de ambassadeur. En zijn zoon, Jan Herman van Rooyen. De staat ging boven alles. Hè. Dienen van de staat dat had het primaat, het absolute primaat. En daarna kwam het gezin. En dat was mijn moeder in de tweede plaats, dan ben je. Maar de staat, dat was nummer één. Dus je moest opoffering getroosten voor de staat. Herman van Rooyen wordt bijna letterlijk als diplomaat geboren. In 1905, in het toenmalige Constantinopel, waar zijn vader op dat moment gezant is. En, zoals Willem-Alexander voor het koningschap is opgevoed, zo wordt de kleine Herman klaargestoomd voor het diplomatenleven. Mijn godvader heeft mijn vader altijd aangemoedigd om in diplomatieke dienst te gaan. Met klem heeft hij hem aangemoedigd. En mijn vader heeft er nooit aan getwijfeld of hij in de buitenlandse dienst zou gaan. Hij heeft dat altijd gewild. Ja, van jongs af aan. Van jongs af aan, absoluut. En kan je zeggen dat uw grootvader uw vader gevormd heeft als diplomaat? Nou, ik denk wel voor een groot deel omdat hij zijn eerste chef is geweest. De eerste post van mijn vader was in de Verenigde Staten, Washington. Waar hij onder zijn eigen vader diende. Zijn vader was daar een gezant dan had je nog een raad en dan mijn vader. Dus het was een driemands diplomatieke post op dat ogenblik. Ja, het lijkt me lastig geweest voor uw vader. Ja, het was een beetje lastig, voor maar hij heeft altijd gezegd... dat het was een goede leerschool, maar niet makkelijk. Want dan maakte die uh, de concepten voor uh, rapportage naar buitenlandse zaken... en er kwam een grote rode streep doorheen, wat in zich heel was afgekeurd. En dat gebeurde in het begin vooral. Want uh, de raad moest niet de indruk krijgen dat... Uh, de oude van Hooijen, de jongen van Hooien, voortrok. En hoe zat het met de opleiding in die tijd? Was er al een diplomatenklasje bij Buitenlandse Zaken? Ja, er was uh, in die tijd geen diplomatenklasje wat je had. Dat was een vergelijkend vooronderzoek. Overigens onder leiding uh, van de oude Helderingen, Ernst Helderingen... Uh, de vader van de beroemde Jerome Heldering tegenwoordig... die was de voorzitter van de examencommissie... die een vergelijkend vooronderzoek. Er werden dan een paar mensen uitgezocht. Dat waren er meestal drie of vier, dus erg weinig. En uh, die uh, studeerde dan op individuele basis, uh, soms met repetitoren voor het diplomatieke examen. Dat heet het attache-examen, Ook onder leiding van de Oude Heldring. Mijn vader uh, was uh, onder andere als voorzitter van de examencommissie voor de uh, Buitenlandse dienst. En uh, mijn vader was erg uh, onder de indruk uh, van uh, Jonge jongen van Rooijen uh, die dat examen kon doen. Mijn vader heeft later uh, achtergelaten na zijn dood, uh, dagboeken. En dat noemt hij, zegt van Rooijen, noemt, die, die noemt hij de primus, de beste van allemaal. Het beste van allemaal was Van Rooijen dus in 1930, volgens zijn examinator Heldring. Na zijn examen gaat hij drie jaar in de leer bij zijn vader op de ambassade in Washington. Om vervolgens terug te keren naar Den Haag, waar hij op het ministerie komt te werken. En het is in die tijd dat hij de liefde van zijn leven leert kennen. Anne Snoek Hergronje, de dochter van zijn baas op buitenlandse zaken. Ze besluiten al snel te trouwen. Iets waardoor het jongere zusje van Anne, Digna, totaal wordt overvallen. Ik was met vakantie geweest in Engeland en toen ik terugkwam daarvan... dat moet in de zomer 33, zijn geweest, 34 zijn geweest. En toen stond het huis vol met bloemen bij ons. En zei, wat is hier aan de hand? Ja, dat moet je maar raaien, zei mijn ouders. Nou, dat heeft uh, meer dan een half uur gekost, maar ik kwam er niet uit... Toen dus vertelde ze dus dat mijn zuster Anna ging trouwen met Herman van Rooien. Ja. Ik zei, die ken ik helemaal niet. Hoe kan dat nou? Daar had ik nooit over gehoord, want al haar andere vriendjes vroeg daarvoor... was ik precies van op de hoogte. Maar Herman van Rooijen was een totale verrassing. Hij was een stuk ouder dan uw zussen. Tien jaar, ja. meen ik. Maar hij was altijd ongelooflijk uh, hartelijk en aardig voor mij... Je hoefde maar een kick te geven en dan kreeg je het meteen. Ik weet wel, dat ik, ik zat nog op school natuurlijk... dat ik de volgende dag, geloof ik, kregen we bij Frans een les over Molière. En de volgende dag lagen er alle delen van de werken van Molière voor mij klaar thuis. Zoiets deed Herman van rooien. Hmm. Hij was attent. O, ongelooflijk attent. En... en... Vooral tegen dat kleinere eh, schoonzus bijzonder hartelijk en aardig. Hij heeft veel voor me gedaan in de loop der jaren. Vrij snel na het huwelijk vertrekken ze naar Japan... waar Herman direct al tweede man op de ambassade wordt. Een goede leerschool, waar hij drie jaar blijft. In 1939 keert hij terug in Den Haag op buitenlandse zaken... waar hij blijft werken tot de oorlog uitbreekt... Collega-diplomaat Adrian Jakobovic. Uh, rond 1 mei had hij een uh, Italiaanse uh, journalist ontvangen... op buitenlandse zaken. Met de prachtige naam van Cantagalli. Uh, alias Kraaihan. Uh, en die man was in Noorwegen geweest... ten tijde van de Duitse inval daar. En Van Rooy had hem gevraagd... hoe, hoe merkt u... Hoe, hoe, hoe bent u gewaagd worden dat de Duitsers Noorwegen aanvielen? En hij had in het Frans gezegd... Les avions, monsieur. Le terrible bruit des avions. De vliegtuigen, meneer. Het verschrikkelijke geluid van de vliegtuigen. 9 mei komt eraan. En uh, s'avonds is uh, Van Rooij met Van Kleffers, de minister... op buitenlandse Zaken. Want er gingen allemaal geruchten dat de Duitsers op invallen stonden. En op een gegeven moment had Van Klevens, eh, dacht ik, die moet het ministerraad bijeenroepen. Hij had de Geer opgebeld en gezegd, uh, gesuggereerd dat de ministerraad bijeen zou komen. Want Geer had gezegd: Hoezo, ministerraad? Uh, Nederland staat toch op scherp. Hm. De ministerraad was niet bijeengekomen. Van Rooien was naar bed gegaan. Om half vier wordt hij uit zijn bed gebeld, de 10e mei. En hij hoort: Is die he Cantagalli? Hier is Cantagalli. Hoort u ze, meneer Van Rooien? Het verschrikkelijke geluid van de vliegtuigen. Hoort u ze? Toen de Duitsers uh, Nederland binnentrokken... Uh, zaten ze allemaal op de stoep van Buitenlandse Zaken... om te kijken hoe de Duitsers aankwamen. Daar zijn nog foto's van. Dat waren de ambtenaren van BZ. Uh, onder leiding van mijn andere grootvader, die secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. was Snoeker Gronje, heette die. Hè? En uh, nadat de Duitsers binnengetrokken waren, uh, is Buitenlandse Zaken verhuisd... naar uh, het gebouw van de Eerste Kamer. En daar gaven ze uh, stencils uit met het nieuws van de BBC. En dat deelden ze uit. En als gevolg daarvan is mijn vader met een aanval van zijn collega's... in de gevangenis gekomen, in het Oranje Hotel. En daar begon het allemaal mee. Daar begon wat allemaal mee? Nou, zijn illegale activiteiten zat in een aantal uh, comité's... Uh, met Comité Scholten, wat historisch zeer bekend is... het Vaderlandse Comité... Uh, die zich grotendeels concentreerde op uh, de toekomst van Nederland na de oorlog. Die jongere diplomaten van Rooyen, Gevers, uh, Karel van Schelle, met z'n allen zijn ze in uh, Scheveningen opgesloten. Maar nou, dat heeft niet zo heel erg lang geduurd. En dat was een hele behoorlijke behandeling ook nog. Ja, Nederlandse sipiers. De tweede keer was eigenlijk een beetje dom van ze. Deze heren die hadden dus een gesprek gehad met een sipier, dat een Scheveninger. En die had maar één idee om weer te gaan vissen, maar die had geen boot. En toen hebben die heren de koppen bij elkaar gestoken. En die hebben een boot voor hem gekocht. En aan die visser gegeven... Ja, ik begrijp de Duitsers eerlijk gezegd wel dat ze dat niet vertrouwden. Iemand die een boot in die kon zo naar Engeland oversteken... met hun waarschijnlijk erbij. Hm. Dus toen ging die weer het gevangen. in. Dat was de tweede keer. Dat heeft niet zo heel lang, ook niet heel lang geduurd, gelukkig. En de derde keer was vrij griezelig. Want toen dachten we, dat, dat, dat komt hij nooit meer levend uit. Liefste engel, in gedachten ben ik voortdurend bij je. Ik weet werkelijk nog steeds niet waarvoor ze mij ditmaal hebben opgepakt. Ik zit hier nu een maand, nog steeds geen verhoor, boeken, luchten enzovoort. Na de zwarte dag van gisteren en een vrijwel slapeloze nacht... was vandaag een dag van wennen aan mijn nieuwe omgeving. Ik ben er materieel op achteruit gegaan. En in de nieuwe cel word ik doodgegooid met spreuken. Houd moed, God zal helpen, houd uw geestkracht kop op naar Jezus. En toch, al klinkt het gek... gaat er van sommigen een zekere kracht uit. Ik voel, maar ik kan me vergissen... dat ik van God de toezegging heb... dat het niet lang zal duren. Maar o, oh, bij tijden die afgrijzelijke twijfel. Uit dit briefje... dat Herman vanuit de gevangenis... aan zijn vrouw Anna schrijft... blijkt dat hij zichzelf... die derde keer dat hij gevangen zit... ook zorgen maakt. Niet verhoord worden... eenzame opsluiting en niets te lezen krijgen, zijn geen goede voortekens. Bovendien had hij volgens zijn zoon nog belangrijke redenen... om zich ongerust te maken. Mijn vader wist uh, dat hij contacten uh, met uh, de zogenaamde Kruisau kreis had. Dat was de politieke groep om Stauffenberg heen... He, die die aanslag op Hitler heeft uitgeoefend. En de grote mannen van de Kruisau kreis waren uh, van Trot en van Molken... die bij ons thuis zijn geweest... En mijn vader was bang dat hij daarom opgepakt was. En dat is ernstig, want zoals u weet... zijn al die mensen rondom Stouwenberg zijn geëxecuteerd. Maar uh, mijn vader heeft lang in de gevangenis gezeten... niet wetende waarom hij zat, of niet zeker wetende. Toen hij ondervraagd werd aan dat entor Willy Lages, bleek het te zijn dat ze dachten dat hij uh, de chef was... van een ontvluchtingsroute van galieerde piloten... die neergeschoten waren naar Spanje toe. En mijn vader zei dat hij toen opgelucht was... want dat had hij helemaal niet gedaan. Toen hebben ze hem ook weer losgelaten. Nou, Herman was ineens weg. En toen hoorde ik naderhand van mijn zuster. Ja, die was opgeroepen. Acuut. Van de ene uur op de andere dat hij naar Engeland moest komen. En dat is via Utrecht. En van Utrecht naar, uh, hoe heet het, Willemstad. Bij de Moerdijk. Daar is hij overgevaren in een kano in november 1944. Mm -hmm. Hij zei, ik heb nog nooit zo bang geweest als die overtocht naar Brabant. Maar daar was hij natuurlijk in, in bevrijd Nederland ja. en kon regelrecht naar... Uh... En toen heeft hij me naar hand wel verteld... Hij is natuurlijk ook ontvangen door koningin Wilhelmina, een Engelandvaarder. Mm -hmm. En heeft haar toen precies uitgelegd hoe de situatie hier was dat er hier een, een, een groep vertrouwensmannen waren... die bezig waren om na de bevrijding eventueel het gezag over te nemen. Zo weet ik het. Dat, dat heb ja. ik gehoord. Waarop Wilhelmina tegen zijn meneer Van Rooi... zo is het helemaal niet. Nee, daar, daar heeft u helemaal niet gelijk. in. Nee, het was heel anders na de oorlog. Dat heeft u mezelf verteld. Hij was, geloof ik... Helemaal verpletterd door deze mededeling. Dat, mm. en daarvoor was hij naar Londen gehaald om te komen zeggen hoe het hier voorbereid werd. Daar was hij mee bezig. Ja, en er werd niet naar hem geluisterd? B niet door Wilhelmina, wel de regering natuurlijk. Maar die vertrouwensman, daar hebben we naderhand nooit meer iets van gehoord. Hè. Dus eigen groep beschouwd was hij, ja, maar vooral je voor niks die gevaarlijke tocht naar Engeland... Ja, maar ze hebben hem toen onmiddellijk doorgestuurd naar de Verenigde Naties die in oprichting waren in San Francisco, geloof ik. Dat is dus het begin geweest van uh, zijn... het werken met de Verenigde Naties. Van Rooyen is erbij als in Amerika de Verenigde Naties ontstaan. En vanuit Amerika schrijft hij brieven... Onder meer aan zijn beste vriend Michiels van Kessenich, bijgenaamd Miek. Beste Miek, Heden is mijn eerste vrije dag sinds aankomst voor de conferentie. Ik maakte daarvan schielijk gebruik om in de Kodak-winkel te duiken... ten einde de films voor je junior BB-apparaat te vinden. Het is nog te vroeg om te zeggen of de Assemblée een succes zal worden of niet... De organisatie staat nog in haar kinderschoenen. En het is voor het eerst, laat men dat toch niet vergeten... dat men een dergelijk instituut op touw heeft gezet... waarin zulke uiteenlopende grootheden als de USA en de Sovjet-Unie... onder één dak zijn gebracht. Indien de UN niet bestond, zouden ze moeten uitvinden. Hou je taai, schrijf spoedig en doe de groeten aan Koen, Herman. Verzetsman, gevangen gezeten. Engelandvaarder en vervolgens bij de oprichting van de VN. De oorlog was niet slecht geweest voor het imago van de diplomaat van Rooyen, die het dan ook erg druk kreeg direct na de oorlog. Een hele actieve man die veel op pad was. U gooide op in die tijd. Zag u hem veel? Nee, ik zag hem eigenlijk helemaal nooit, want in de Tweede Wereldoorlog zat hij of in de gevangenis of hij was ondergedoken. Dus ik zag hem nooit. Toen is hij eindelijk teruggekomen en uh, uh, toen zagen we hem. Uh, maar toen, kort daarna, is hij minister zonder portefeuille geworden. En toen zagen we hem niet meer, want hij was alsmaar maar bezig. En wat moest hij doen in die hoedanigheid? Heeft u daar enig idee van? Nee, dat weet ik niet. Uh, hij deed alle dingen die kleffens niet deed, zei hij altijd. Dus dat was heterogeen. Uh, hij moest de, de Europese zaken doen, binnenlijke zaken doen, maar ook uitmaken wat voor tapijt werd neergelegd op de ambassade in uh, Iran. Dus hij zei, het was een ongelofelijke heterogene baan. En uh, nou, dat vond hij niet zo fijn. Het was niet zijn uh, misvruchtevolle tijd, zei hij altijd. Ja. Maar hij is minister van portefeuille geweest, ik weet niet precies, ik geloof zes, zeven maanden. Van Cleffens werd toen ziek en toen werd mijn vader minister van Buitenlandse Zaken met portefeuille. Dus echt minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij gedaan uh, drie of vier maanden ongeveer. Ja. En toen werden de algemene verkiezingen gehouden en toen uh, trad een nieuw kabinet aan. Ja. Heeft hij voor zover u weet ooit overwogen een politieke carrière te beginnen? Nee, hij heeft overwogen, eh, bepaald overwogen geen politieke carrière te <coughs> beginnen. Hij wou uit de politiek. Hij wou uit de politiek hij wou weer in de diplomatieke dienst, de buitenlandse dienst. En dat was echt zijn roeping en daar wou hij absoluut 100% in. Ja, Want dat... ze hebben hem toen weer gevraagd om in dat volgend kabinet toe te treden. Dat is het kabinet Beel, na het kabinet... Nee, was dat Beel? na in ieder geval. Ja. En hij heeft gezegd dat hij dat uh, niet wilde doen. Na zijn ministerschap gaat hij weer aan de slag bij de VN. Maar hij aast op een andere post. En als hij die toegezegd krijgt, brengt hij direct zijn beste vriend op de hoogte. 2 december 1946. Beste Miek. In strikt vertrouwen kan ik je meedelen... dat wij tot onze grote vreugde zojuist van Van Boetselaar hebben vernomen... dat hij van plan is aan Hare Majesteit voor te stellen ons naar Canada te sturen... Dit is sinds enige maanden onze grote wens geweest. Zoals je begrijpt, moet deze zaak voorlopig diep geheim blijven. Van Rooyen krijgt inderdaad de begeerde baan van ambassadeur in Canada. Maar het verkrijgen van die post in Ottawa... betekent niet dat hij van zijn VN-werk af is. Als de heikele Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad verdedigd moet worden... wordt Van Rooyen ingevlogen. Hij doet dat met verven. Ook als het gaat om zaken waar hij helemaal niet achter staat... Zoals de tweede politionele actie. Van Rooyen heeft dan al lang ingezien dat de strijd in Indië niet te winnen is. Maar daar is in het openbaar niets van te merken. In een speciale zitting van de Veiligheidsraad... stelt voorzitter Van Langenhoven de Indonesische kwestie aan de orde. Het Nederlandse standpunt wordt uiteengezet door dokter Van Rooyen, die onder andere verklaart... The government has taken energetic steps in het verdere verloop van zijn reden verklaart dokter Van Rooyen dat de Nederlandse regering de the veiligheidsraad niet competent acht omdat het hier gaat om een binnenlandse aangelegenheid en de internationale vrede en veiligheid niet in gevaar gebracht worden. ...want this is a matter within the domestic jurisdiction of the Netherlands. and third, because the situation does not endanger international peace and security. Hij is toen uh, in uh, april um, 49 is hij uitgestuurd toen hij de hele zaak vast zat. Ja, dat was na de tweede politionele actie een uitermate ernstige gelegenheid. toen is hij naar uh, de Batavia toegestuurd uh, om te gaan uh, onderhandelen om de Indonesiërs zover te krijgen dat ze naar de Ronde Tafelconferentie zou komen in Den Haag. Ook om een algemene start het vuren te bereiken. En dat heeft hij toen heel behendig gedaan, hè? Dat heeft hij heel knap gedaan, ja. En dat heeft geleid tot de overdracht aan de Republikeinse regering van Indonesië? Ja, precies. Het Van Rooyen Roem akkoord, dat in mei 1949 wordt gesloten... legt de basis voor de Indonesische onafhankelijkheid. Uit brieven aan zijn vrouw blijkt dat Van Rooyen zich tijdens het onderhandelen niet heeft laten beïnvloeden... door tegenwerking van de in Indië aanwezige politici en militairen. Lieve Engel, met Beel is de verhouding gedurende enige dagen buitengewoon gespannen geweest. Tans zijn de betrekkingen weer hersteld. Met de militairen daarentegen blijft het donderen. Ik geloof dat ze mij wel zouden willen vermoorden of neerleggen, zoals zij het noemen. Ze kunnen er niet tegen dat men aan Den Haag laat weten dat hun positie zwak is. En toch is het zo, zeer zwak zelfs. Maar het is de eer van Beel en Spoorten na om dit te erkennen. Zijn jongste, zijn jongste dochter logeerde bij ons. In Vorden Toen waren we bij mijn schoonouders. Logeerden we in de zomervakantie. En in die tijd kwam Herman van Rooyen terug. na de Van Rooijen roem overeenkomst Wat een heleboel mensen in Nederland hem ontzettend kwalijk genomen hebben. Onder andere mijn schoonvader. Nou ja, hij wou natuurlijk, Herman wou dolgraag zijn dochter zien. die bij ons zat. Hij mocht niet komen. Dus ze zijn met zijn dochter hebben we elkaar ergens anders ontmoet, in die buurt. En dat vond ik buitengewoon akelig dat dat gebeurde. Maar het was een beetje een rechtlijnig militair. En ja, voor hem, het kwijtraken van Indië was natuurlijk de, de grootste ramp die er voor Nederland kon gebeuren. Hij mag er dan in Nederland niet populairder door geworden zijn, zoals blijkt uit het verhaal van zijn schoonzus Digna, internationaal heeft het hem enorm veel prestige opgeleverd. Daar kan ook de regering niet omheen en Van Rooyen wordt in 1950 gepromoveerd tot ambassadeur in Washington. Daar ontstaat de vriendschap met Jerome Heldring, die op dat moment leiding geeft aan het Nederlandse voorlichtingsbureau in New York, waardoor de twee regelmatig moeten samenwerken. In 1952 was het officiële bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard in Amerika. Daar hebben wij toen met verhooien bezig gehouden... met het opstellen, het schrijven van concepten van redenvoeringen... die de koningin overal moest houden. <tie> en toen... Heb ik eerst, eerst kennis genomen van de redenvoeringen. die ze had gehouden. Uh, op haar officiële bezoeken. aan Engeland en aan Frankrijk. En daar heb ik van die lezingen gezegd. Ja, toen zei lezingen, uh, dat, dat gaat niet in Amerika. Ja, waren een beetje zwevende redenvoeringen. En. Uh, nee, dus toen zijn we. daarom zijn we gauw begonnen. Uh, om die redenvoeringen te houden. En dat heb ik een oude samenwerking met ons gedaan. Uh, en, en dat is, het, oh, het is een hele zaak geweest. Maar uh, de koningin heeft die reden voor niet uitgesproken. Want die hadden ze dus tereegengeeden voor u uh, Die toen al wat uh, stof hebben doen opwaaien uh, in die tijd. Ze had ze herschreven. Ja, nou, ze had zelf het, het verhaal gehad... dat de minister Stikker van Buitenlandse Zaken op een vroeg ogenblik... Want we waren, voor, we waren er voorbij en mijn voorbij we naar, we naar Soestdijk ging en ik kon hier bij de pak. hebben ook maar ik zei. Het, we in april we naar de Verenigde Staten en mijn medewerkers hebben hier al een pak reden voor geschreven voor u. Eh, voor we. en hebben die dus bekeken en vooral gaat het zijn toen de la open en toen een eigen pakket eh, uit de la.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 As best we can. Leave the rest to God. Hij will not forsake this poor world. For the sake of all the good-willing and bravely striving souls living in it. Van Roojen blijft maar liefst 14 jaar in Washington. Heel lang voor een ambassadeur. Hij maakt indruk, ook op de Amerikanen. Zo merkt Adriaan Jakobowicz als hij 30 jaar later zelf ambassadeur in Washington wordt. Er waren maar weinig ambassadeurs, Nederlandse ambassadeurs voor mij geweest die men zich herinnerden. Maar van je nog wel? Van je wel. En het gekke was dat men zich herinnerde om verschillende redenen. Sommigen herinnerden zich aan een voorganger van mij omdat hij zo goed met de Nederlandse kolonie opschoot. Dus hij was erg geliefd in de Nederlandse kolonie. Of men herinnerde zich omdat hij zulke fantastische feesten gaf. en überhaupt zo goed Nederland representeerde. Maar van Roy herinneren ze mij om twee redenen. Eerst inhoudelijk dat het een man was waar je. Uh, het gewoon goed was om mee te praten. om zijn advies te horen ook. Ook door de topambtenaren van Stedenbammen. En dat vertelde men dus 30 jaar later. Uh, en de, het feit dat hij inderdaad Nederland heel goed representeerde: hij gaf goede diners, interessante diners die heel nogal vormelijk waren. Uh, een, een vriendin van mij heeft me laatst verteld... dat uh, zij was aanwezig bij een diner van de Van Rooyens, waar ook de, toen Labour Secretary Brown kwam. Ik weet niet of ze zich herinnert, dat was een vakbondsman. Ja. Een vrij grote, plompe man. En die was toen, na het diner had hij zijn stoel omgedraaid... en was omgekeerd om zijn stoel gaan zitten. En je zag mevrouw, zij zag mevrouw Van Rooyen verstijven... Dit kon niet. En aangezien deze vriend van mij naast hem zat... heeft ze het gewaagd om te zeggen... meneer Brown, zou u misschien zo vriendelijk willen zijn... om gewoon op uw stoel te gaan zitten? Wat u toen ook had gedaan. Maar ze waren erg op de, op de vorm. Als er iets uh, protocolair misging... was dat dramatisch. Er, was, er waren formele mensen... maar inhoudelijk dus voortreffelijk... Ik kende iedereen. Iedereen kende ook Van Rooijen. In Washington weet ik dat goed. In alle kringen. zakenlieden, regering. You name it, zoals men daar zegt. Ondanks zijn drukke bestaan in Amerika... blijft Van Rooijen contact onderhouden met zijn vrienden in Nederland. Ook met de al in 1954 teruggekeerde Jerome Heldring. En ik kwam, elk jaar kwam hij met vakantie in Nederland. Ja. Uh, had ook een huis, was er mee. En, en, uh, en dan, dan vroeg ik mij uh, om te komen lunchen uh, om hem te bezoeken. Alleen één jaar niet. En dat was een jaar dat wat uh, speelde uh, de Nieuw-Guinea-kwestie. En in uh, Nieuw-Guinea-kwestie had ik in de krant had ik eigenlijk, eigenlijk, uh, geschreven tegen het beleid van. Lunch, waar uh, uh, Van Rooijen zag in dat Lunz niet de voortdurende steun zou blijven krijgen uh, voor het Nieuw-Geneeën-beleid. Uh, ja, en dat Nieuw-Geneeën-beleid van Lunds, dat hield in, wij houden eraan vast, koste wat kost. Uh, ja, we houden ook vast aan de belofte, dus het is niet alleen van hem, maar er was een belofte gedaan aan de Papua's, die zou opgeleid worden voor, tot zelfbeschikking. Ja. Maar ik zag al vroeg in en van Roy kennelijk ook, het is niet houdbaar internationaal. Het is niet houdbaar. Je hebt uh, de toestand dat Indonesië steeds meer infiltranten... Uh, Nieuw-Guinea uh, binnenhaalt. Uh, dat uh, Nederland zegt: ja, we willen voor de Papua-bevolking opkomen, zelfbeschikkingsrecht van de Papuas. Er zijn een paar resoluties in de algemene vergadering van de Verenigde Naties geweest die tot niks hebben geleid. Dus die zaak zat uh, helemaal vast. Uh, onze regering uh, was inflexibel op dat ogenblik. Uh, de Amerikaanse regering zette onze regering steeds meer onder druk... om wat aan Nugenaar te doen. Omdat ze bang waren dat anders de Sovjets daar tussen beiden zouden komen. Dat heeft een grote rol gespeeld. Uh, angst voor de Sovjet-aanwezigheid die misschien zou kunnen ontstaan in die regio. Dus uh, op het laatst uh, hebben de Amerikanen gezegd... oké, okay, er uh, moet nou onderhandeld worden onder auspicie van de Verenigde Naties. En de Amerikanen hebben in die tijd uh, heel wat druk op ons uitgeoefend... om uh, door de pomp te gaan, om het zo te zeggen. Het is 1962 als de crisis tussen Nederland en Indonesië... over Nieuw-Guinea bijna tot een oorlog leidt. En het is net als in 1949 Van Rooyen die als vertegenwoordiger van Nederland... op de door de Amerikanen afgedwongen onderhandelingen... de oplossing bedenkt. Een oplossing die aan de Indonesische wensen tegemoet komt... en tegelijkertijd de Nederlandse regering haar gezicht laat redden. Ambassadeur Van Rooijen stelde vast dat de Nederlandse regering gedurende de onderhandelingen erop uit is geweest... de ontwikkeling van de Papua's veilig te stellen en de garantie te verwerven... dat ze onder toezicht van de Verenigde Naties zelf over hun toekomst kunnen beslissen. ...concerned with the well-being of the Papuans. And guaranteeing for the Papuans under active supervision of the United Nations een genuine en valid exercise... van vrijheid van choice met regard to their future. Daarna volgde de ondertekening van de verschillende documenten... door Oetant, meester Van Rooyen, de permanente vertegenwoordiger van ons land... bij de Verenigde Naties, meester Schuurman... en minister Soubandrio. Er werd dan in ieder geval pro forma aan vastgehouden... dat er echt zelfbeschikking door die Papua's zou kunnen plaatsvinden. Die zouden dan mogen opteren voor een onafhankelijke staat... Maar uh, dat hele zelfbeschikkingsrecht, dat werd wel uitgeoefend... maar dat, uh, dat, dat stelde geen barst voor. Ja. Maar uh, in het begin was dat een beetje een, uh, een face-saving uh, device. Dat je niet helemaal uh, capituleerde omdat je dan nog altijd in de gedachte had... dat er gaat nog een uh, extern zelfbeschikkingsrecht moment plaatsvinden. Ja. Maar eigenlijk diep in zijn hart wist uw vader wel dat dat uh, ja, niet echt zou gebeuren. Ja, ja. dat was evident. Dat, uh, dat was uh, voor de bühne en om de gingen uh, Nederland mee te krijgen. Niet lang na de Nieuw-Guinea-kwestie in 1964... wordt Van Rooyen overgeplaatst naar Londen... waar hij tot aan zijn pensioen in 1970 ambassadeur zal zijn. In Londen komt de veel jongere diplomaat Jacobovic onder hem te werken. En die kreeg daar een advies van Van Rooyen dat hij de rest van zijn carrière ter harte zal nemen. Een les die mij meegegeven is: als jij ambassadeur Als u ooit ambassadeur wordt, want dan sprak ik elkaar uit, met u aan, althans, de ambassadeur en de lagere goden en vice versa. Dan kan ik u toch één raad meegeven. U moet zien dat u in het weekend een buitenhuis hebt. Dat had hij altijd, waar hij ook was. Zorgde hij voor een buitenhuis? Want in de week ben je, heb je het zo druk. Je, moet, je werkt de hele dag, moet s'avonds naar diner. In het weekend moet je een, een reden hebben om er niet te zijn. Dan ben je er niet. Je bent in, hij was, had geloof ik een buitenhuis ergens in, nou, in de buurt van Londen. Dan ging je weg. En als hij in het weekend iets moest doen, zei hij: 'Spijt me, maar ik ben niet in Londen. Ik, ik kan niet aanwezig zijn.' Daar hebben we ons aan gehouden. Uh, ook in mijn latere loopbaan. En ik moet zeggen dat dat, uh, ik zelf later weer in de Verenigde Staten was, konden wij een huis van vrienden in het weekend bewonen. Dat was heel prettig. Dat was een goed advies geweest. Dat was een uitstekend advies geweest. Nadat hij gepensioneerd was, is hij erg veel over mystieke godsdienst gaan lezen. In zijn huis in Lochem. Ja. Dat is een buitenhuis, want daar heeft hij ook een buitenhuis gehad. Want speelde godsdienst daarvoor een rol voor hem? Nou, uh, ik, ik geloof dat zijn uitgangspunt was. Maar ja, het is moeilijk om daarover te praten. Hij geloofde wel dus in een hogere macht. Maar hij geloofde niet dat die hogere macht... alle individuen in de wereld uh, bestierde. Dat kon hij zich niet voorstellen. Dat ik me ook niet voorstellen. Dat uh, met al die mensen die je overal hebt... die in een banarde omstandigheden zitten... dat, uh, dat die uh, naast die mensen ook nog... Uh, voor ons waakt. Dat kunnen we, dat kon mijn vader zich niet voorstellen. Ik ook niet. Nee. Hij dacht wel dat er hierna een soort van hierna was. Maar hij had daar ja. geen voorstelling van. Ja. En er was geen kerk die hij bezocht? Nee, we gingen met kerstmis altijd naar de kerk. Dat wel. Naar de Amerikaanse kerk. De Episcopalian Church. Maar dat was meer een routine. En dat vonden we allemaal fijn om naar die kerk te gaan. Maar verder niet, nee. Nee, hij was niet kerks. Het portret van Herman van Rooyen stemmen Astrid Nautwein Godfried van Run... met dank aan Hans Meijer. De biografie die deze week verscheen onder de titel Herman van Rooyen, een diplomaat van klasse is uitgegeven bij Boom. Wilt u dit programma op cd? Dat kan dan door 7,5 euro over te maken op 444600 van, van, van, van, dus 444 van de VPRO... onder vermelding van Van Rooyen. Dus 7,5 euro, Giro 444600 van de VPRO... onder vermelding van Van Rooyen. U luistert naar OVT... U kunt ons mailen op ovt.vpiro.nl. We hebben een website, geschiedenis24.nl, geschiedenis. Wat u daarop kan aantreffen verder, daarover hebben we Mannix Kolhaas aan de telefoon. Ja, dag Martijn. Goeiemorgen, uh, Op Geschiedenis24 om te beginnen een oproep... namens de winnaars van de grote geschiedenisquiz van gisteravond... de Kamerleden Liesbeth van Tongeren, Gert-Jan Segers en Paul van Menen. Zij wonnen de grote geschiedenisquiz. ...en kregen een reis aangeboden, maar die reis namen zij niet aan... ...want Kamerleden mogen dat soort cadeaus niet aannemen... ...en zij stelden die reis nu beschikbaar aan drie mantelzorgers. Die kunnen zich dus melden of laten melden... ...heeft u een mantelzorger die u vindt dat in aanmerking komt... ...voor een mooie historische reis, meld hem aan via geschiedenis 24... Uh, nou, verder straks op uh, Dog 24 ons themakanaal met geschiedenisuitzendingen... het laatste deel van de BBC-serie The Dark Ages. Dat begint straks direct na 12 uur. Maar niks. Ja, niks. Maar niks. Waar gaat die reis naartoe, weet je dan? Dat uh, mogen ze in overleg met uh, degene die de reis beschikbaar stelt uh, zelf uh, bepalen. Oké. Okay. Ja, dit was alles waar we het heet voor hadden. Zometeen in de perstribune ontvangt Govert van Brakel onder andere Cornot Maas... Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor nu een hele goede zondag.